Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de overwinning opgeëist na de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Dat deed hij in een toespraak vanaf een bus in Istanbul. Volgens Erdogan hebben de kiezers hem de verantwoordelijkheid gegeven... ...om het land nog vijf jaar te besturen. Hij is al twintig jaar aan de macht. Een officiële uitslag is er nog niet, maar de kiescommissie meldde eerder ook een voorsprong voor Erdogan. Ruim drie kwart van de stemmen was toen geteld. Op straat wordt door aanhangers van de Turkse president feest gevierd. En ook hebben verschillende regeringsleiders hem al gefeliciteerd. Volgens staatspersbureau Anadolu was de opkomst ruim 85 procent. Vrijwel net zo hoog als twee weken geleden. In het noordoosten van India zijn door het leger tientallen militanten gedood, zegt de leider van de deelstaat Manipur. Er zijn niets over slachtoffers aan de kant van het leger. De Indiaanse regering heeft duizenden militairen en helikopters ingezet om de orde te herstellen nadat etnisch geweld in de regio begin deze maand was opgeleid. Aanleiding voor de redden is een conflict over de macht van de etnische meerderheid in de Indiaanse regio. Door het geweld zijn zeker 60 doden gevallen.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 Volgens de krant Tubantia zou Berghuis hebben gereageerd op iemand die iets racistisch zei tegen zijn teamgenoot Brian Brobby. Ajax verloor met 3-1 van FC Twente en is als derde geëindigd in de competitie. Het weer is droog en op veel plaatsen nog zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 8. Morgen opnieuw veel zon, maar ook wel bewolking. Het blijft wel droog en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANDB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANDB verkeersinformatie zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. CSM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1544 hier op ZFM. Michelle Keresi, daar gaan we mee beginnen. Haar laatste album A Bloed. Print for Life. En daarna natuurlijk nog heel veel andere werkjes, zoals Night Song van Rick Sparks. Ja, moest even goed kijken. Rick Sparks, Night Song. En de track heet Sleepwalk. Dat is wel mooi natuurlijk. En dan eens even kijken, de track. Uh, nee, de titel van dit programma. Ik geef elke uh, Peaceful Radio Show geef ik een titel mee. En dat wordt uh, In the Stillness of Love van Johannes Lindstad. Die had uh, twee jaar geleden een album gemaakt, Bohemian Strings, uh, op gitaar. En dat is een prachtig album ook destijds geworden. We sluiten af met Louise, Louis Anthony Delize en met A Gift of Moments. En de track heet The Heart of an Angel. Ja, ja, dat vind ik altijd zo mooi, die mooie titels. Eigenlijk eh, bijna net zo mooi als de muziek. Nou, niet allemaal natuurlijk, maar goed. Uh, ik pik er een paar uit. Ik wens je heel veel luisterplezier bij 1544. En de website is piezelradio.info.